De Syrische oppositieleider zegt dat president Assad de missie van Brahimi zal laten mislukken, net als die van Kofi Annan en die van de VN-waarnemers. Eerder noemde de Franse VN-ambassadeur het werk van Brahimi al een onmogelijke missie. De Syrische regering juicht de komst van de 78-jarige Algerijn toe. Ook de Verenigde Staten, EU, Rusland en China zijn blij dat er een nieuwe gezant is. De Egyptische president Mossi gaat eind deze maand naar een internationale conferentie in Teheran. Het is voor het eerst in meer dan 30 jaar dat een Egyptisch staatshoofd Iran bezoekt. De landen lagen met elkaar overhoop sinds 1979, toen Egypte Israël erkende, terwijl in Iran juist de Ayatollahs aan de macht kwamen. Sinds Mossi tot president werd gekozen is er sprake van toenadering tussen de twee landen.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 Curaçao en Sint Maarten hebben de ruzie over hun gezamenlijke centrale bank bijgelegd. En dat is gebeurd op aandringen van Den Haag. De eilanden hebben sinds 2010 een monetaire unie, maar er is voortdurend oneenigheid. Onder meer tussen bankpresident Trump en de regering van Curaçao. Op een persconferentie in Willemstad maakten de premiers van Curaçao en Sint Maarten bekend... dat de dreigende splitsing van de bank nu van de baan is. Wel krijgt Sint Maarten, zoals eerder afgesproken, een eigen filiaal van de centrale bank. Ongeveer tien Japanse activisten hebben voet aan wal gezet op een omstreden eilandje in de Oost-Chinese zee. Ze zwaaiden er met de Japanse vlag tot grote ergernis van China. De Senkaku-eilanden staan onder Japans bestuur... maar ook China en Taiwan maken er aanspraak op. Bij de onbewoonde eilandjes is mogelijk veel olie en gas te vinden. Er zijn geregeld incidenten geweest onder meer afgelopen week... toen Chinese activisten op een van de eilanden de Chinese vlag hezen. Japanse nationalisten besloten daarop een vloot... met 150 activisten naar de eilanden te sturen. China tekende meteen protest aan... en de Japanse autoriteiten verboden de activisten aan land te gaan. Tien van hen wisten toch zwemmend het grootste eiland te bereiken. Ze zijn opgepakt en worden nu verhoord. Mark Chapman, de moordenaar van John Lennon... heeft opnieuw een verzoek ingediend om te worden vrijgelaten. Er werd na de moord in 1980 veroordeeld tot minimaal 20 jaar cel... en maximaal levenslang. Sinds 2000 mag hij elke twee jaar om vrijlating vragen. Dat heeft hij zes keer vergeefs gedaan... De 57-jarige Chapman doet nu zijn zevende poging. Het verzoek wordt komend weekend behandeld door een commissie van deskundigen. In een woonwijk in Etteleur zijn gisteravond honderden kakkerlakken op de openbare weg aangetroffen. Volgens een expert zijn het meerdere soorten, waarvan een deel niet uit Nederland komt. De politie weet niet hoe de in- en uitheemse kakkerlakken op straat zijn beland. Mogelijk heeft iemand ze achtergelaten in een nabijgelegen bosje... De gemeente Etteleur schakelt een gespecialiseerd bedrijf in om de diertjes te verdelgen. Ze zijn niet giftig, maar kunnen wel bacteriën of schimmels met zich meedragen. Het weer wordt opnieuw een tropische dag met maxima van 30 graden aan de kust... tot plaatselijk 36 in het zuidoosten. In de middag zorgt wind van zee in de kustprovincies voor enkele graden afkoeling. Later op de dag kan er wat bewolking binnentrekken waaruit lokaal een bui kan vallen. Na het weekend meer bewolking, meer kans op een bui en minder warm. Dit was het NOS Journaal.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 Dit is Radio 1. EO. Dit is De Zondag. Jeroen Snel. Goedemorgen. Fijn dat u luistert naar Dit is De Zondag. Het programma waarin ik eh, iedere zondag een inspirerende Nederlander ondervraag. En eh, Vanochtend is dat Annemieke Bakker. Ooit was zij een succesvol en bevlogen advocaat. Maar op een dag in 2010 besloot ze haar hart te volgen en haar goedbetaalde baan neer te leggen... en als clown verder door het leven te gaan. Een clown met een hart voor zieke kinderen, zou je kunnen zeggen. Annemiek, goedemorgen. Goedemorgen. 2010, weet je nog de precieze datum? Nou, ik weet in ieder geval dat ik volgens mij 21 april 2010... Um, de brief naar de Orde van Advocaten schreef... waarin ik uh, verzocht om mij van het tableau te laten verwijderen, zoals dat heet. Zo, kan je ooit nog terug... Ja, ik kan nog Dat gebeurt. wel. Ja. Dat wel. Al spijt gehad van je beslissing om clown te worden? Geen dag. Nee. Geen dag. Nou, Ik ben erg benieuwd. Niet. We gaan uitgebreid met je praten dit uur. Uh, maar eerst willen we je ja, gewoon wat beter leren kennen. En dat doen we met behulp van enkele korte vragen uit een jukebox. Ik ga op een knop drukken en aan jou om uh, gewoon kort en bondig te antwoorden. Leeftijd. 42, morgen 43... Kinderen. Geen. Wat wou u als kind worden? Vrolijk, denk ik. Vrolijk. Beste ja. karaktereigenschap. <laughs> Eerlijk? Favoriete vakantieland? Oeh, moet ik nou kiezen? Uh, ja, ik hou heel erg van Indonesië, maar Afrikaanse landen vind ik ook uh, prachtig. Tevreden met uw uiterlijk? Ja, ja, tuurlijk. Dat kan bijna niet anders. Nou nee, zo bedoel zo ik het helemaal niet, maar nee. uh, ja. Wat ontroert u? Wat ontroert mij? Um, ja, kwetsbare mensen. En dat kunnen mensen van alle leeftijden zijn en alle vormen van kwetsbaarheid. En zijn dat dan uh, op zo'n moment van ontroering uh, tranen die ook opkomen? Ja, ja, dat sluit ik niet uit. Dat gebeurt regelmatig. Ja, weet je, als clown werk je voor uh, zieke kinderen, kwetsbare mensen, zou je ja. kunnen zeggen. Z Zitten die tranen je dan in de weg op zo'n moment? Nee, nee, dan niet. nee, dan niet. Maar wel bijvoorbeeld achteraf als ik um, uh, opnames bekijk. Want dan ja. kijk ik echt naar mezelf. En anders ben ik... Ja, dat is een interactie met die kinderen. Nee, dan... dan af en toe moet je misschien wel eens wat wegslikken. Maar uh, het is niet dat ik dan... Ja, dat ik me even af moet zonderen om... Uh, om mijn tranen te stelpen, zeg maar. Nee, absoluut niet. Gelukkig niet. Op de vraag wat wou u als kind worden, uh, zei je vrolijk? Ja, want ik had niet echt een, een um, beroep waar ik al heel jong wist... dat ik dat wilde worden, of nee. Nee, en ik denk dat ik altijd wel gehouden heb van de vrolijkheid. En dat dat ook <laughs> iets is wat ik wel tot in lengte vandaag wil uh, blijven. Ja, je, je bent vrolijk. Het, het is gelukt, wat dat betreft. Ja, meestal wel, ja. Sinds wanneer? Het is dus wanneer ik vrolijk ben. Ja, als kind wilde je ja, vrolijk worden. Ja, maar dat is... Alsof je toen nog niet was. Ja, wel, je? maar in de, het gaat om de toekomst. Wat wil je in de toekomst worden? Ja, ja vrolijk. Uh, je zegt eerlijk te zijn als beste karaktereigenschap. Ja, eerlijk is heel en loyaal uh... dacht ik later. Ja. Mijn vrienden denk ik dat ik al heel loyaal aan ben. Was dat een van de redenen waarom je geen advocaat meer wilde zijn? Oh, nee, nee, nee. Nee, nee de beslissing om geen advocaat meer te willen zijn kwam eigenlijk ook wel uit een positieve beslissing voort... en niet uit een negatieve beslissing. Um, ik vind nog steeds het juristenberoep een mooi beroep. Uh, hou er ook nog steeds van om als er iets is waarvan ik denk... Hm, hoe zit dat nou om daar mijn tanden echt in te zetten? Ja. Maar ik uh, had ook zoiets van mijn energie en, en ja ook wel mijn ervaring... en hoe ik naar de wereld kijk, mijn liefde voor andere mensen... Ja, dat moet ik eigenlijk op een andere manier gaan gebruiken. Heb ik dan een te slecht beeld van advocaten uh, als het gaat om eerlijkheid? Ik bedoel, ze gaan niet liegen. Ja, maar de advocaat, bestaat die? V voor mij als luisteraar <laughs> of als brammer, maar misschien wel als leek. Uh, de advocaat heeft toch ja, een, een doel om iemand uh, zo goed mogelijk... Hè, zijn cliënt voor de dag te laten komen. Dat is misschien een proces wat niet altijd heel eerlijk is. Een advocaat treedt op voor het belang van zijn cliënt... En dat is altijd een eerlijk verhaal. Jij hebt ook altijd in het verleden een eerlijk verhaal verteld. Nou, ik heb in ieder geval een verhaal verteld. Um, uh, wat de toets der eerlijkheid moet kunnen doorstaan. Ja, natuurlijk. Bedoel, je hebt ook een rechter tegenover je, die weet ook waar hij over praat. Die ziet ook een dossier. En wat is dan eerlijk? Um, uh, ja, ik denk dat ik ken veel advocaten. En, dat zijn uh, over het algemeen eerlijke mensen. Ja. Kan je als clown makkelijker eerlijk zijn dan als advocaat? Uh, als clown moet je eerlijk zijn, anders val je door de mand. Het is precies kwart over zeven in Dit is de Dag. Dat was uh, Brooke Annibill met Under the Streetlights. Ze is uh, 42 jaar, morgen wordt ze 43, mm -hmm. Annemieke Bakker. In 2010 besloot ze haar baan als advocaat op te geven... om simpelweg clown te worden. Annemiek, eerst even terug naar je jeugd. Ik wil weten wat er allemaal aan vooraf ging. Mm -hmm. Waar groeide je op? Ik ben geboren in Wageningen en um, ik ben uh, in mijn jeugd... Heb ik ook door het werk van mijn vader vrij veel in het buitenland gewoond. Wat deed hij? Hij werkte in Wageningen bij de Lammer Universiteit, toen ter tijd. En um, uh, daarna heb ik in Brabant gewoond en heb ik in Leiden gestudeerd. En als kind, hoe zou je jezelf uh, willen typeren? Was je dat vrolijke meisje, wat je ook later wilde blijven? blijven. <laughs> uh, ja, gelukkig wel, ja. Als kind, ja. We, we woonden in een. Uh, in een huis wat grenzen aan een uh, grote boomgaard, een kersenboomgaard. Dus daar speelden we veel en slootjes springen. En ja, we waren heel veel buiten. En dat uh, vind ik nog steeds heel erg leuk. Toen je op het VWO zat, toen gaf een leraar je op een gegeven moment gewoon het advies: jij moet maar rechten gaan studeren. Nou, het ging een beetje anders. Um, er, uh, er was een leraar in Nederlands en die, uh, meneer Post, en um, die liet ons heel vaak gedichten uitleggen. En... Um, het mooie aan hem was dat hij als je iets kon um, motiveren, dat het niet fout was. Als je mening afweek, zolang je maar onderbouwing ervoor kon geven, was het, was het goed. En daar zat voor mij altijd de sport. Om te kijken of ik een uitleg voor een gedicht um, anders kon maken en mensen dan ook kon overtuigen. En toen op een gegeven moment zeiden hij, ja jeetje, als je dat nou zo mooi vindt en die overtuiging hebt, waarom, waarom ga je dan geen rechten studeren? Dan, Want... Dat is. Hij vond ook dat je het gewoon heel goed deed. Ja, maar ja. maar En uh, Gaf je dan een, een weerspiegeling van iets wat je zelf vond... of ging je gewoon aan een kant van het verhaal hangen... en daar een verhaal bij vertellen? Dat hing er natuurlijk vanaf. Dat, dat, uh, sommige gedichten leenden zich uh, om dat voor, voor de eerste vorm uh, die je aangeeft. Maar ja, soms is het natuurlijk ook zoeken naar... wat kan ik er nog meer van maken... Uh, alleen al omdat je misschien de mening deelt, de, de gangbare mening deelt... Uh, wat betreft de betekenis van het gedicht. Je ging rechten studeren, je werd advocaat. Uh, mm. Kwam dit verhaal inderdaad terug, zoals je toen op het VWO meemaakte... dat je een bepaald verhaal kon verdedigen? Ja. Dat, dat, dat viel wel op zijn plek. Ja, ja. en ook die liefde, die, die vond ik daar weer terug, op een hele andere manier. Uh, want daar, maar daar heb je natuurlijk ook dat je... Uh, wat, wat is het standpunt van je cliënt... Uh, wat is het belang van je cliënt en in hoeverre kun je dat onderbouwen. Uh, en daarna ook met verven betogen, zodat ook andere mensen die, die mening delen. Ik deed geen strafrecht, ik deed civielrecht en bestuursrecht. Maar ook daarin komt dat terug. Ja, ja. Op wat voor kantoor kwam je te werken als advocaat? Um, uh, op een in eerste instantie middelgroot Nederlands kantoor. Um, en dat is later een uh, uh, groot onderdeel van een groot internationaal netwerk uh, geworden. Een Nederlands kantoor. Ja. Op een gegeven moment besluit je om voor jezelf te beginnen. Mm -hmm. Wanneer was dat? 2004. Eh, dat moet een gevoel van vrijheid hebben gegeven dat je eigen baas bent. Ja, absoluut. Ja. Dat was wel een bijzonder jaar. Dat was zowel, um, uh, zowel het worden van de eigen baas. Nou, ik, nee, nee, nee, want ik ben uh, later nog bij een ander kantoor begonnen. En toen... 2004, 2005, ben ik mijn eigen kantoor begonnen, en, um, en toen uh, ben ik ook gescheiden, dus dat was wel het jaar van de vele vrijheden. Ja, ja. ja. Ho hoe lang ben je weer single geweest? Oh, god, um, nou, best een hele tijd ja. Sinds uh, nou met uh, ups en downs, uh, vijf jaar geleden ben ik mijn huidige man tegengekomen. Opnieuw getrouwd? Ja, ja, ja. ja Leuk. En je man ja. is hier ook vanochtend. Ik zie ja. hem kijken. Um, op een gegeven moment je had je eigen zaak. Dat, dat gaf je meer vrijheid. En dan op een gegeven moment denk je... ja, maar dit, dit wil ik niet. Ik, ik word clown. Want daarom zit je hier vanochtend. Arne mm -hmm. Bakker. Mm -hmm. 2010, april 2010. Wat gebeurde er dat je tot deze conclusie kwam? Ja, het, is, het was al... al gebeurt natuurlijk wel vaker dat je, dat je denkt, goh, en nu? Um, en, um... Maar je was nog jong, je had nog maar een paar jaar je eigen bedrijf, hè, je eigen kantoor. Ja, maar gegeven... Is dat dan zo snel al uitgewerkt dat daar de magie dan al vanaf is na vier jaar? Nou, het, dat, dat is wat ik net ook aangaf. Het kwam niet zozeer voort uit een negatieve uh, gedachte. Maar het was wel van, ja, ga ik, ga ik dit nou echt al die jaren doen... Um, en, en ligt daar mijn hart voor altijd? En toen dacht ik: ja, nee, ik kreeg een knieoperatie. Um, een knieoperatie? Ja, en uh, een nieuw voorste Kruisband. En toen had ik daaraan voorafgaand, ik had geen idee hoe lang die revalidatie ging duren. Um, geen dossiers meer aangenomen, dossiers overgedragen. En, uh, Om jezelf even ja, vrij te pleiten. Precies, precies. En dan, ja, ja. mooie gezins. Um, en op dat moment. Ja, treedt er waarschijnlijk ook een soort leegte in je hoofd op... waardoor er ook weer ruimte is voor andere uh, invulling daarvan. En dan ga je kijken, ja, wat wil ik nou echt? En waarbij ik eerder misschien ook wel uh, andere opties zag... maar die alsmaar wegduwden... Nee, nee, nee, kom, doe en raar. Uh, en, en, en al die opties, dat, dat was echt radicaal van... dan moet ik mijn huidige baan opzeggen. Kon je niet gewoon als vrijwilliger bij de cliniclowns aan de slag? Ik noem maar wat, hè? Uh, uh, nou, er, er gewoon advocaat blijven? Ik in ieder geval niet. Uh, uh, in zoverre vrijwilliger bij de cliniclowns. In ieder geval niet als cliniclown um, uh, dat... Dat is volgens mij nog steeds geen optie. Uh, want juist ook vanwege de hele professionele benadering van de Oké, okay, Maar dan wat anders? Je, uh, vrijwilligerswerk doen? Uh, hè, nou, dat had ik al meer... gedaan hoor. Ja, ik, had, uh, ik heb vrijwilligerswerk in het Ronde McDonaldhuis gedaan. En um, uh, juist daardoor werd ook wel die gedachte gevoed om... Uh, hè, dan, dan zie je ook wel cliniclouns, het werk dat ze doen. En, en je ziet dacht, de zieke ja, kinderen? Dat ja. is gewoon... Dat is wat ik echt wil. Dus in het Ronald mcdonalds huis heb je die kliniekloos aan het werk gezien... en toen dacht je ja. Heb ik, Ja, dat. En heb ik ook gezien um, dat je met zo weinig moeite... zoveel kan betekenen voor mensen die het juist op dat moment... ontzettend hard nodig hebben. En dat is wel echt een eye-opener voor mij geweest. Uh, en ja, bleef het alsmaar een soort van... In je hoofd rondzwerven van: als je dat nou eens zou kunnen doen. En op het moment met die knieoperatie dat ik daar lag, dacht ik: ja, maar dat is echt wat ik echt wil. Als ik ergens ja tegen ga zeggen, dan is dat wel waar ik ja tegen wil zeggen. En toen dacht ik: nou, ga, ga het nu maar eens doen en ga maar eens kijken. In plaats van alles maar te zeggen: hè, je inkomen verandert natuurlijk wel ja, van de ene dag op de andere. Um, zeer sterk. Uh, en. Um, want uh, je ging iets doen wat helemaal niet betaald werd. Uh... Nee, sterk nog. Het kostte me heel veel geld. Want ik heb heel veel opleidingen gedaan. Uh, clownsworkshops, clowns workshops. Oh ja? ja? Ja, ja, ja. Want dat is nodig. Je, je... Ja. zet niet een rode neus alleen op. Nee, nee, en helemaal de overgang van advocaat naar clown. Ja, dat is ja. een vrij grote om het een beetje neutraal te worden. Nou, zijn advocaten. He? Ja, precies, dat is waar, waarbij het heel dicht naast elkaar ligt. Nee, maar het, uh, um, ja, het, was, het was voor mij... Ik heb heel, ook heel erg geleerd om ja, het openstellen... en um, het uh, minder in controle willen zijn. Gewoon heel erg de controle loslaten. Ook juist te tonen dat je het soms helemaal niet weet. Dat je het helemaal verkeerd doet. En ja, dan krijg je de kwetsbare clown. En dat is een clown die het publiek heel erg in, zijn hart, in hun hart sluit. Het leven lag open, niks was bepaald. De, de, ja, dat sprak je aan. Dat sprak me zeker. Je was al met je huidige man toen je deze beslissing nam. Ja. ja, ja. ja wat doet je man voor werk? Hij is arts. En um, juist een van de dingen die ik aan zijn werk heel erg mooi vind. Hij heeft een stichting tegen baarmoederhalskanker in ontwikkelingslanden. En um, ook nog voor ik mijn Stichting Global Clowning oprichtte... ging ik ook mee om te spelen. En nu uh, ja, doen we dat ook zoveel mogelijk samen... Ja. dat de plekken waar hij speelt en vrouwen... of, sorry, waar hij behandelt, spelen. Ja, ja dat ik. jij speelt. Ja, precies. Uh, maar goed, je man is arts. Ik, ik neem aan dat hij uh, goed inkomen heeft... Mm -hmm. en uh, dat jullie daar beiden goed van kunnen leven. Dus dat maakt het verhaal wel iets makkelijker natuurlijk... om die keuze te maken van ik laat mijn huidige eigen baan los... Want mijn, mijn man is er om ook voor Ja, en te ik had zorgen. ook een spaarpotje. En um, ja, nu ben ik ook nog bezig als fondswerver. Want ja, het is niet zo dat ik dan maar uh, mijn hand op hou bij mijn man. Zo zit ik ook helemaal niet in elkaar. Nee. En ik vind het ook prettig om uh, wat dat betreft afhankelijk te zijn. Oh, onafhankelijk te zijn. Maar ik werk ook als fondswerver. Waarbij ik op een No Cure No Pay basis... Um, ja, groene, schoolplaats, groene schoolpleinen en... Um, Eigenlijk speelfaciliteiten voor kinderen um, okay. help mee financieren, waarbij ik een deel van, de, van mijn inkomsten zelf moet genereren. Ja. Maar op het moment dat je die keuze nam in 2010 was mm -hmm. dat nog een onbekend verhaal, denk ik. Hè? Dat je fondsen kon werven en ja. dat het allemaal misschien wel goed zou komen. Mm -hmm. Stel, jouw man uh, had een hele andere baan gehad, misschien met een minimuminkomen. Mm -hmm. Had je dan ook deze beslissing genomen? Ja, ik denk dat ik zeker die beslissing zou hebben genomen. Want. Um, uh, op dat moment wist ik dat ik mijn hart wilde volgen... en dat ik op die manier invulling aan mijn leven wilde geven. En uh, ik was me er heel erg van bewust... want dat was ook juist de reden waarom ik het eerder niet deed. Omdat bijvoorbeeld inkomsten een aspect was waar ik onzeker over was... Mm -hmm. en ik in eerste instantie dacht dat ik dat ingevuld wilde hebben. En later dacht ik, nee wacht nou maar, want op het moment dat je die keuze maakt... komen er ook weer andere mogelijkheden op je pad. Zoals hier ook weer met die fondsenwerking... voor die groene schoolpleinen bleek. Ja, was er dan totaal geen kanttekening van... ja, maar toch een twijfel in dat hele verhaal in 2010? Er was op dat moment geen twijfel. Maar natuurlijk moet je altijd voor jezelf uh, aanvaarden... dat het misschien niet gaat. Dus dat je misschien teruggaat... of er op een bepaalde manier toch betaald werk bij hoopt te vinden... Uh, dus in zoveel, maar En ik wist, dat ik, ik wist dat ik het kon, die advocatuur. Ja. Dus ik wist ook dat als echt een nood aan de man zou komen, ik eventueel weer uh, terug zou kunnen die advocatuur in. Zonder dat dat dan daadwerkelijk een tweede keus zou worden. Maar dat, het op dit, dat mijn droom op dit moment in ieder geval uh, niet verwezenlijkt kon worden. Ja. Maar gelukkig praten we over een situatie die zich niet heeft voorgedaan. Nee. En, en, die, die beslissing die nam in 2010, was dat op één moment? Of ben je daar toch dagen mee uh, aan het worstelen geweest? Dagen? Veel langer dan dagen, ja. Toch wel? Want het lijkt net alsof het echt zonder ja-maars... zeg nee, nee, nee, maar, nee wat tot ik net ook kwam. aangaf... Um, um, kijk, ik was al eerder bezig van, goh, is dit het nou? En ik heb gedacht om, om misschien bij de rechtswinkel uh, te gaan werken. In ieder geval een meer sociale kant huh? ook van de advocatuur. En um, nee, de gedachte aan... Uh, een wijziging van de invulling deed zich al langer voor. Maar deze concrete invulling, dacht ik... ja nu moet je echt gewoon voor ja kiezen, want dit is wat je wilt. Wat is jouw tip nou voor luisteraars die met hetzelfde probleem een beetje zitten? Die ook iets heel anders willen doen. Misschien iets weer meer willen betekenen in, de, in deze maatschappij. Hoe kunnen ja-maars opzij worden gezet? Ja-maars ja, kunnen, denk ik, maar dat hangt natuurlijk ook erg van de persoon af... Um, opzij gezet worden, doordat op het moment dat je echt vol met je hart... en ook wel met je hoofd, maar vooral met je hart... kiest voor datgene wat je echt heel graag wil doen... daar ook helemaal achter staat... dat dan blijkt dat deuren ineens open gaan. Dat je gesprekken hebt met mensen... die je eerder misschien vanuit een bepaalde invalshoek kende... Ja. maar dat het ineens hele andere gesprekken worden. En dat er daarom zich weer kansen aandienen. Zo heb jij dat meegemaakt. Ja, op het moment dat je het wilt zien... en het ook op die manier uitstraalt naar mensen. Van, dit is graag wat ik wil. En ik wil echt graag op die manier ook met je praten... Um, ja, dan krijg je ineens een ander gesprek en een andere ook invulling aan je leven. En daarmee komen er ook weer pand, kansen op je pad. Ja, zeker. Wat vond je man ervan? Ja, die vond en vindt... Die, die lacht vaak als, als, er, als het gaat over wat ik doe. Maar die vindt het wel heel erg mooi. Juist ook omdat hij uh, op de plaatsen waar wij dan samen zijn en ik clown... ziet wat er kan gebeuren, ziet wat de magie van de, van de clown is... Um, op het moment dat hij uh, speelt. En je oud-collega's? Uh, wat mijn oud-collega's ervan vinden? Ja? Uh, ja, een aantal collega's uh, vindt het heel erg mooi. Uh, staat er helemaal achter. En uh, um, volgt mij ook uh, op de voet. Um, Waren er ook mensen die zeiden van... joh, doe dit toch niet? Je bent gek. Nee, nee. Het zijn wel mensen waarbij je de vraagtekens in hun ogen ziet. Uh, maar... Uh, ja, op die manier wordt het in ieder geval niet naar mij geuit uh, in woorden. <lacht> Laat ik het zo zeggen. Uh, je hebt een naam hè, als clown. Ja, clown please. Please, P-L-I-E-S. -S. Ja. En dat koppel je soms aan het Engelse please, ja. van alsjeblieft. Please, please. Iedereen weet wat please is. En um, juist ook omdat ik veel met kinderen speel uh, uh, waar je wel wat mee praat. Dan kennen ze... in Het woord please is eigenlijk een soort mondiaal woord natuurlijk. Iedereen ja. weet wat het is en dit is dan de Nederlands fonetische uit, uh, of, of, omschrijving, maar ja, op die, manier, op die reden heb ik het woord gekozen. Ja. Leuk. Nou, um, hoe je clown bent uh, en wat je er allemaal voor doet, daar gaan we het zo meteen over hebben. Uh, je hebt ook nog een koffer meegenomen met allemaal nee. spullen. Misschien uh, gaan we die zo meteen eens openmaken, want ik ben wel heel erg benieuwd. Okay. Het is uh, bijna half acht. Uh, Annemieke Bakker, we praten zo verder eerst even naar de hoofdpunt uit het nieuws met Ewout de Jong. Radio 1, het NOS-journaal. Goedemorgen. Bij twee explosies in de Libische hoofdstad Tripoli zijn doden en verscheidene gewonden gevallen. In een drukke straat ontplofte een autobom bij een opleidingsinstituut voor vrouwelijke politieagenten. En ontplofte een bom bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Berichten over het aantal doden en gewonden lopen uiteen. TV-zender Al Arabia maakt melding van drie doden.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 Ook andere delen van Zuid-Europa worden getijsterd door bosbranden. Zoals het Griekse eiland Chios en rond de Kroatische stad Split. In een woonwijk in Etteleur zijn gisteravond honderden kakkerlakken gevonden op de openbare weg. Het zijn volgens een expert verschillende soorten, waarvan sommige niet eens in Nederland voorkomen. De politie vermoedt dan ook dat de kakkerlakken door iemand zijn achtergelaten. Een gespecialiseerd bedrijf gaat de insecten vandaag verdelgen. Dat is het nieuws op dit moment. Het weerbericht van Beer Online. Op de meeste plekken is het onbewolkt, alleen in het noordoosten van het land komen enkele wolkenvelden voor. De temperatuur ligt in de vroege ochtend rond 20 graden en er waait een zwakke zuidoostenwind. Vandaag schijnt de zon volop en de temperatuur klimt naar tropische waarden. De maxima variëren vanmiddag van tegen de 30 op de wadden tot boven de 35 in het zuiden en oosten van het land. Mogelijk kan het lokaal zelfs 37 graden worden. De wind is vanmiddag zwak en waait uit zuidelijke richtingen. Aan zee draait de wind vanmiddag naar het westen. Dit zorgt in de kustgebieden voor enige afkoeling. Vanavond komt er vanuit het zuiden wat wolking opzetten en laat op de avond en in de nacht is er een kleine kans op een bui. Er staat weinig wind en het wordt op veel plaatsen opnieuw niet kouder dan een graad of twintig. Morgen waait er een zwakke tot matige westenwind. Hierdoor wordt het een stuk minder heet dan gisteren en vandaag. De maxima komen uit tussen 23 graden vlak aan zee en 29 graden in het oosten. Er is een mix van wolken en zon en lokaal komt het tot een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Dit is De Zondag op Radio 1. Ja, welkom terug bij Dit Is De Zondag. Als u net inschakelt, uh, ja, goedemorgen natuurlijk. Uh, vandaag de gast Annemieke Bakker, ooit advocaat. Maar twee jaar geleden nam ze de opmerkelijke beslissing om clown te worden. Annemieke, uh, ik zeg wel clown te worden, maar misschien was je het altijd wel? Ja, misschien wel, maar dit is wel een andere vorm um, uh, waarop je clown bent. Ja. Juist ook voor de kinderen en... en um, uh, de wijze waarop je de kinderen dan benadert. Maar in welke vorm was je altijd al dan clown? Oh, ik hield er wel van om mensen um, te vermaken en uh, lolletjes en uh, op die manier. Ja. Maar het was niet dat ik. Uh, ik was niet zo iemand die, die op de tafel moest en. Uh, en mijn eigen showtje ging geven. Nee, uh, een knieoperatie in 2010. Toen ben je aan het nadenken gegaan. Je had al wat vrijwilligerswerk gedaan bij het Ronald McDonald huis. Mm -hmm. Daar zag je de clowns aan het werk uh, en zodoende kwam je op dit idee. Maar had je nooit als kind uh, ook wel eens het gevoel van ah als je clown zou zijn, dat zou geweldig zijn? Nee. Dus echt puur door het Ronald McDonald huis ja. gekomen. Ja, en natuurlijk ook de berichtgeving in de media. Maar uh, ja. ja, ik vind het werk wat ze doen heel erg mooi nog steeds. Je, je was een beetje clown, maar je moest het vooral ook worden. Ja. Uh, hoe, hoe word je dan een clown? Um, ja, dat is echt wel een heel verhaal. Daar kunnen we nog wel een uur aan besteden. In drie zinnen. Uh, het, uh, <laughs> nou, door je, door je open te durven stellen. En door, je, door op zoek te gaan ook wel naar het kind in jezelf en uh, weer die ja, onbevangenheid, puurheid terug te vinden... Um, en daarmee te gaan spelen eigenlijk. Eigenlijk het niets doen. Het, het, dat het, klinkt heel makkelijk, maar ook ja, heel moeilijk tegelijk. Ja, ik vind het toch heel moeilijk. Ja, maar, nog steeds, was er niet een moment dat je boeken moest lezen of... Uh, nee, je zei het net al heen, het eerste half uur... dat je cursussen, dure cursussen moest volgen... Nee, uh, het het, het, het te veel geld. Ja. In ieder geval. Nou ja, in zoverre. Um, uh, het, het, ik heb daar in ieder geval veel van geleerd. Er zijn ongetwijfeld ook mensen die, die op een hoek van de straat gaan staan en daar het verder uit de praktijk uitbouwen en, en verder leren. En dat heb ik ook wel voor een deel gedaan. Maar het is ook. Ja, ik heb wel heel veel geleerd, juist met die lessen. Um, omdat je er dan heel direct op gewezen wordt. Ja. Maar er zijn dus boeken voor. Hoe er wordt zijn er ook boeken, maar. Ik heb ook wel een aantal boeken, maar dat is meer om te kijken hoe zij het beschrijven. Het is ja. niet dat ik daaruit de clown ben geworden. Nee, hoe lang nee. heb je erover gedaan? Dat je zeg maar. Ook oh, doe er nog steeds over. Het is een proces wat ja. altijd maar doorgaat. Ja, ik denk het wel. Je verandert zelf ook. En je benaderwijze naar de kinderen verandert. Maar ja, de basis um, uh, van, het, van het loslaten van de bestaande patronen die je in je leven had. Um, wat betreft het benaderen van de mensen, het altijd goed willen doen altijd in control zijn... wat je natuurlijk als advocaat wel uh, hebt en moet hebben... Ja, dat is iets wat ik uh, wat ik wel heb durven loslaten. En dat is ook voor mijn eigen privéleven... Prettig. gewoon een grote overwinning, ja. Maar dat is dus 24-7. Iedere dag uh, iedere van Iedere dag week, leer ik weer, ja. Ieder uur. Dus je bent ja. continu clown. Nou, ik ben in ieder geval wel heel veel daar ook mee bezig. En dat is niet zozeer... dat is ook van mezelf naar andere mensen. Maar dat is ook... Je ziet ook hoe, hoe andere mensen communiceren. En ja. wat werkt er nou in een communicatie? Je, je verkleed je hè, voor je optredens. Meestal, ja. Uh, niet altijd? Nou, ja, soms heb je bijna niks bij de hand. Maar altijd okay, uh, mijn neus natuurlijk. Uh, maar dan gaat er dan nog een extra knop om? Van dat je echt die clown please wordt? Uh, ja, wel. Het wordt makkelijker natuurlijk. Naarmate je je kleding meer afwijkt van je ja, dagelijkse kleding. Dat is prettiger, dan ja. zit je in een rol. Ja. ja, dan ben je er al een beetje. Ik zie toch die koffer staan. Volgens mij vond je het niet leuk om hem open te maken. Ja, ja ik vind het wel leuk, oh. zeker. Maar het moet ook leuk zijn voor dat. anderen. Ik vind het altijd leuk, omdat het maar. Me... Nou, het is echt een uh, ja, grote, bruine, ouderwetse koffer. Uh, die nu open staat. Wat haal je eruit? mijn pak, mijn schoenen, ja. mijn <laughs> Hele mijn grote flapschoenen. heel veel uh, kinderen vinden ballonnen leuk en op die manier. Dit is een. Uh... Als mensen via internet ons programma volgen, dan uh, is het goed te zien uh, wat er allemaal in de koffer zit. Uh, de dit taasje. is een jasje in een uh, soort uh, ruit. Uh, wat is dat gele tasje? Een tasje. Dat is een tasje. Heeft het allemaal een hele diepe functie of is het gewoon Nee, het, het, uh, dit is wel iets. Belangrijks. Als je dan over... Een soort echt, handpop. Dat is een handpop. En um, juist ook in landen waar kinderen nog nooit een clown gezien hebben... en dat is natuurlijk wel waar ik veel speel... Uh, waar ook de meeste kinderen geen televisie hebben... Om, um, uh, om bijvoorbeeld programma's met clowns te zien... dan is er best wel soms moet je echt heel rustig benaderen... en met aaitjes en handkusjes uh, van de clown... Uh, uh, op die manier de, de kinderen benaderen... om ze ook voor je te winnen. Ja. Je, je, je bent een clown uh, die meer is dan zomaar een grappenmaker. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja het is ook niet... Um, het, natuurlijk, want een grappenmaker... die denkt vooral vanuit zichzelf. Um, en... En ik denk juist, de kinderen, de, ik doe het voor de kinderen. En de kinderen, juist ook de kinderen waar ik voor speel, um, daar is het niet vanzelfsprekend dat er iemand uh, of dat, er, dat ze onbevangen kunnen lachen. Ja. En um, dat is dus wel iets waar je heel erg rekening mee moet houden. Juist ook in het begin van het spel voor een nieuwe groep. Ja, moet je ook, sommige kinderen zijn ook misschien wel een beetje van, wat gebeurt hier? Wat is dit? Want wat is je diepste doel? om die kinderen even uh, wat ik nee, dan weet van klinieklaunse even doel. uit de, de, de ellende te halen, of is er nog meer? Nou, voor mij is het doel ook van mijn stichting Global Clowning, is om op termijn in de plekken waar ik speel um, uh, hele kleine plekken te creëren waar de begeleiders van de, van de, van de kinderen en dergelijke dat die, en de onderwijzers dat die ook een soort inzicht in het clownspel krijgen, waardoor je in heel veel plekken in de wereld um, mensen hebt die de kinderen vanuit een meer clowneske wijze benaderen. Dat is het. Dat is echt mijn streep. Maar daar goed, daar heb ik nog even voor gelukkig. Ja, maar je wilt dus begeleiders van zieke kinderen eigenlijk ook uh, clown laten worden op sommige momenten. Nou ja, als je dat, als je als je Al, die mogelijkheid, een act, echt. Ja, een act. Maar in ieder geval ook weer wat ik net aangaf, ook het, het benaderen van de kinderen um, op een wijze waardoor je echt aansluiting met de kinderen maakt. Dan, dan krijg je ook. Um, uh, uh, uh, uh, er is een. Ik zal een voorbeeld geven waarom ik het denk ik. Waarom ik het zo graag wil. Er is een, een keer geweest dat ik speelde voor een jongen die ja, een soort van katatonisch was. Die was helemaal in zichzelf gekeerd. Waar was dat? Op Bali. Op Bali. Ja. En uh, zijn begeleiders die waren eigenlijk uh, uh, vooral bezig dat ik maar met de andere kinderen moest spelen, want met hem was eigenlijk... geen contact te krijgen. Die begeleiders konden dat ook niet? Nee. Die, die, hem nou ja, die hadden natuurlijk hun eigen manieren waarschijnlijk, maar... die hadden zoiets van, nou, laat hem maar. Ja, en toen dacht ik, maar dit is precies ook waar ik voor gekomen ben. En um, door middel van... Dat, die video staat ook op mijn YouTube-kanaal van Clown Please. Um, dan, dan zie je dat als je um, met gewoon kleine hand... He, dat je hem eventjes een beetje aait, een handkusje geeft. Dat je dan langzaam maar zeker toch wel in zijn wereld doordringt. Want en dat hadden die begeleiders blijkbaar nooit zo gedaan. Nou, in ieder geval niet op die manier. Kijk, die hebben ongetwijfeld ook hun eigen wijze van communiceren met hem. Maar op het moment dat, dat je ziet dat die jongen echt. Nou, dat je even die twinkel in die ogen ziet. En ook bij die begeleiders van Jeetje, wat cool, het is gelukt. Dan. Dan, dan denk ik van, oké, okay, maar daar ligt voor jullie dan ook een taak. Want die jongen kun je op die manier wel bereiken. En dan moet je misschien een keer met andere ogen gaan kijken... dan de wijze waarop je normaal naar je, naar je kinderen kijkt. Maar op het moment dat je dat doet... krijgt het leven van zo'n kind ook een hele andere invulling. Dus dat is de reden waarom ik zeg, ik zou het liefst willen... dat die begeleiders ook wat inzicht krijgen in de clown. En dan misschien ook juist af en toe die, die kinderen... Um, op een andere wijze benaderen. Waardoor zij weer verdieping in hun leven krijgen. Heb je het gevoel dat die begeleiders daar op Bali... inderdaad anders te werk gaan nu? Ook met hem? Nou, ik, dat... in ieder geval hebben ze gezien dat het kan. Ja. En um, ik hoop in ieder geval dat ze... Maar dat is Bali, dat is dan een voorbeeld, hoor. Um, Want hoe juist, zou het nu met die jongen zijn? Ja, ik denk... Die jongen had het daar prima, hoor. Zo helemaal niet. Maar um, hij, hij was gesloten. Hij communiceerde niet. Ja, maar dat niet. hoorde ook, ook bij zijn contacten. psychische beeld. Hij had, hij had een psychische aandoening... Um, uh, hij zat ook in een instituut voor geestelijke gehandicapten. En um, ja, dus het zou ongetwijfeld goed met hem gaan, maar ik zou zo graag willen dat het nog beter gaat met de kinderen. Ja. Ik heb uh, ook wat inderdaad wat beelden. Dicht, goed. Ja, dus goed. Uh, ik, heb, ik heb wat beelden op YouTube uh, gezien van jou. Mijn eerste reactie was toch: Want je stond ergens in Nairobi in Kenia aan een poort van een SOS Kinderdorp. Mm -hmm dat ik denk, ja, leuk en aardig. Maar zitten die kinderen nou echt te wachten... op een blanke mevrouw uit Nederland... die gek verkleed is, zich gesminkt heeft? Leuk en aardig, schattig. Ja, nou ja, goed. Uh, ik denk het wel. Uh, en ik, dat denk ik ook door uh, de reacties die ik van de kinderen ter plekke zie. Uh, de enorme lol die ze hebben. En ook dat op het moment dat je weggaat... dat ze zelf nog steeds ook... In die hele vrolijkheid blijven. Dat, dat uh, hoor je ook van de begeleiders later, ook weer uh, als je weg bent. Maar ook als je terugkomt, de wijze waarop ze je benaderen, is dan weer een van: hey, we mogen weer. En uh, Hè, mooi. Ja. Li het liefst zit je in het buitenland, heb ik het gevoel. Nou, niet noodzakelijk in het buitenland, maar wel in um, landen waar de kinderen die lach zo goed kunnen gebruiken. Hm. Dat is veelal ontwikkelingslanden, ja. Dus het is niet buitenland. Maar waarom veelal ontwikkelingslanden? Natuurlijk, de mensen hebben het daar minder. Maar als het gaat om een lach op iemands gezicht... Maar er heeft, zijn eh, bijna geen clowns. Ja, maar heeft dat te maken met armoede? Is, is er een verband? Uh, zijn nou, wij uh, blijer hier in het westen? Nou, de kinderen daar zijn, zijn, zijn natuurlijk ook. En die spelen veel met elkaar, hebben ook wel lol met elkaar. Maar dit is een soort onbevangen lag die ze in de eerste plaats niet ja. zelf hoeven te creëren... Um, maar die ze cadeau krijgen. En um, uh, dat is ook precies het doel wat ik nastreef. Mijn gevoel is een beetje dat jij als clown uh, meer kan dan een hulpverlener. Ik doe het in ieder geval van een andere kant. Want ik heb geen oordeel over of, of, ik, of ik meer kan of minder kan. Maar in ieder geval doe ik het van een andere kant. En um, uh, verleen ik niet zozeer hulp als wel... Um, ja, ik breng, ik breng de lach en ik breng de onbevangenheid. En hulpverleners, Ja, dat is ook natuurlijk vaak vanuit een bepaalde invalshoek. Uh, en met een doel. Mijn doel is de lach. Hm. Dus ik weet niet of we meer of minder doen. Maar we vullen elkaar waarschijnlijk aan. Als je gesminkt bent, uh, hebben kinderen nooit angst dan voor al die gekken... Ik smink me niet meer zoveel. Okay. Um, uh, maar het is wel, en dat is, dat is sowieso altijd, er zijn altijd wel... Mensen waar je uh, het vertrouwen moet winnen, kinderen. Um, en ja, in, in een aantal landen heb je natuurlijk ook rekening te houden met de culturele uh, gebruiken. Is dat een van de redenen waarom je, je niet meer zo vaak sminkt? Ja, zeker. En ook ja, omdat het ook niet helemaal nodig is. Uh, je, het is ook weer een masker voor, voor jezelf. En, uh, dus maar hoe, soms hoe beter je clown bent, hoe minder je smink uh, nodig hebt? Uh, nou. Misschien geldt dat wel in zekere zin. Ja. ja, maar een wit gezicht wordt natuurlijk bijvoorbeeld in sommige Afrikaanse landen ook met de dood geassocieerd. Hè? Dus ja. daar heb je ook wel heel sterk rekening mee te houden. Daar begint het mee. Het is uh, bijna kwart voor acht. Uh, dus tijd... Gaat het snel? Gaat het gaat snel, ja, ja, Ik had, ik had ja, ja. je gewaarschuwd u ja, hoor. Ik zeg dit gaat snel. Uh, maar kwart voor acht, uh, dat betekent tijd voor uh, onze dichter. En vandaag is dat Paul Borgheven. Dichter bij de zondag. De voorstelling zou zo wel gaan beginnen. De spiegel toonde al steeds meer de dwaas. Schmink en rode neus legden een waas... over de ernst bezig te verzinnen. Nu is er misschien nog genoeg, maar morgen... de hoed loste de tijd op in een vaag besef van alles nieuw... en enkel vandaag. Een menselijk tekort zonder zorgen. Wie zou het publiek mogen verwachten onbevangen op het puntje van de stoel dit wezen klunzig en zonder doel hooguit in staat een beetje leed te verzachten de voorstelling zou beginnen nog even voor de spiegel die telkens weer vergat en welke kant de dwaas werkelijk zat maar één ding zeker wist lachen is leven het gedicht uh, van Mooi. Paul Borch even is uh, na te lezen op onze website... eho.nl dit is De Zondag. Je houdt van gedichten, hè, zei je al? Ja, ja, ja, zeker. Aan het eind zegt hij, uh, de voorstelling zou beginnen nog even voor de spiegel... die telkens weer vergat aan welke kant de dwaas werkelijk zat. Het echte leven, is dat ook zo, natuurlijk. Ja, Wie, wie is de dwaas? Is dat Annemieke Bakker of is dat Clown Please? Oh, ik hoop, ik hoop allebei. Of had je het anders gezien? Nou, die zin. Um, je, de, ik had hem zo gezien en ik had hem ook gezien nog, de spiegel. Um, als clown hou je soms ook je publiek wel een spiegel voor. Dus op die manier heb je eigenlijk nog een soort drie uh, eenheid. De clown, de mens achter de clown en de mensen voor de clown. Um, ja, weet je er nog? Ja, de, de, mensen, achter, de, de, de, de, de mens mensen achter de clown, de clown zelf en, de mens en het publiek. Ja, ja, precies. Uh, dus ik heb hem vanuit die, die okay. driedeling gelezen. Nou ja, ik zag echt een spiegel in een soort kleedkamer voordat je mm -hmm. ontmoet, uh, Waarin Anamiek Bakker dus de clown wordt. Uh, maar wie is nou de echte dwaas? Om, omdat de clown misschien wel dichter bij het echte leven helemaal ja. in het hart zit. dan Anamieke Bakker, die in het leven staat. waar mensen verwachtingen hebben. Uh, nou, Als nou ja, je waar. weet wel wat ik, ik, hoop ik bedoel. Ik dat het dat, het, uh, dat de. Beiden, beide aspecten zo dicht mogelijk bij elkaar komen. En ook zo vaak mogelijk. Soms is het natuurlijk niet mogelijk. Ben je naar elkaar toegegroeid, wat dat betreft? Ja, ja, ja. ja. ja. De, de ruimte tussen de clown en de, wie je werkelijk bent... dat wordt steeds ja, minder. Ja, en ook met het, um, met het loslaten van het vooral leven in je hoofd... en meer gaan naar het leven vanuit je hart... Uh, kom je ook dichter bij de clown. En ben je als mens ook... Uh, ja, ik vind het als mens prettiger, omdat het toch een andere wijze is van in het leven staan. Wake up.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 Give your heart away, je hart weggeven. Is mooi. mooi uh, Dara McLean was dat met What Love Looks Like. We praten vanochtend met Annemieke Bakker, ooit was ze uh, advocaat. Ja, ik blijf het verhaaltje nog even voor de mensen die ook net inschakelen. Twee jaar geleden gaf je deze uh, ambitieuze baan op om clown te worden. Je probeert uh, ja, op te treden voor kinderen en vooral hun hart te raken. Kinderen waar moeilijk mee te communiceren is, probeer je uh, te bereiken... Uh, de, en dat lukt je soms. Waar hulpverleners soms niet kunnen doordringen... lukt het je wel als clown. In ieder geval op een andere manier. Ja. Op een andere manier. Uh, je, je wil mensen in hun hart raken. Zal dat altijd uh, bij jou gelden vanuit je functie als clown? Of zeg je, dan nou, op een gegeven moment ga ik weer eens wat anders doen... met hetzelfde doel, maar misschien op een andere manier? Um, ik denk dat het laatste misschien zeker zo is. Dat ik, dat ik dan wel altijd als clown zou blijven spelen. Maar wat ik net ook aangeef, um, um, nu ligt het accent vooral bij het clownen. Al is dat al wat aan het wijzigen door mijn stichting Global Clowning. Um, wat doet die stichting? Dat is ook uh, op, op globalclowning.com de site te lezen. Um, dat is een stichting die zich bezighoudt met het uh, financieren, of het, het, het realiseren eigenlijk van de financiën voor mijn reiskosten. Um, om te clownen in de, op de plekken waar ik speel. Mm -hmm. uh, en dat is zowel kan het zijn dat mensen donaties overmaken... als ook organisaties die willen dat ik voor een stichting speel. Zoals er een, een Stichting Sawadi in, in Zeeland zijn die mensen gevestigd. En die zijn heel erg actief in Cambodja. En die hebben gevraagd of ik op de projecten in Cambodja... waar, ze, um, waar vandaan ze werken, of ik daar wil gaan spelen. Nou, het is natuurlijk fantastisch om te mogen doen. Ja. Uh, maar dat is een voorbeeld van een andere variatie eigenlijk op, uh, op um, uh, de donaties. Gaat het goed met de uh, fondsenwerving? Uh, ja, kan je hoofd ja. boven water houden? Nou ja, ik, ik mag echt niet klaar. Ik ben heel erg blij. Juist ook uh, de aandacht die ik uh, uh, krijg voor, voor de foundation, waar dat vandaag eigenlijk ook weer een voorbeeld van is, waar ik heel erg dankbaar voor ben. Um, uh, dat zorgt ervoor dat, ik, uh, ja, dat het wat donaties betreft best heel goed gaat, gelukkig. Het ja. is dus natuurlijk altijd... Kijk, des te meer gelden er binnenkomen... des te meer ik kan spelen in, uh, in, op de plekken uh, voor die kinderen. Dus het, uh, ja, ik hoop dat er veel mensen... Je, je, je hebt de organisatie van de Clinic Clowns. Ja. Volgens mij was dat vroeger wel een doel op zich voor je. Absoluut, ja. ja, ja. Ik vind maar, het nog steeds prachtig. Ja, is maar waarom ben je daar nooit bij aangesloten? Nou, sowieso um, is het dan maar te hopen dat ik aangenomen zou worden. Maar ja, met dus, deze ervaring inmiddels kan dat niet fout gaan. Dat weet ik niet. Maar uh, in ieder geval, ik heb het nooit geprobeerd. Um, en dit is ook eigenlijk iets... Kijk, cliniclouden spelen in Nederland. En um, dat is prachtig, want daar zit zeker ook een hele goede doelgroep. Een hele mooie doelgroep. Ze doen prachtig werk. Maar um, ja, ik ben erachter gekomen dat mijn hart toch ook wel echt ligt... bij de kinderen in de ontwikkelingslanden. En... Um, ja, die gezichten ook als ze voor het eerst een clown zien. Dat is, dat is hier heel vanzelfsprekend, maar dat is zo mooi. En um, daarvoor te mogen spelen. Ik, ik, ik hoop dat we met z'n allen het werk mogen doen uh, uh, ja. wat we tot dusver doen. Heb je nog wat aan je oude netwerk uit de advocatuur? Dat mensen je kunnen helpen met donaties en sponsoring? Ja, dat gebeurt ook wel. Ja, zeker. Uh, Oud-collega's uh, uh, sponsoren me en dat vind ik heel erg mooi. Um, om op die manier een soort van kruisbestuiving uh, te creëren. En uh, ik heb zeker wat uh, alleen al het feit dat mijn oude kantoor... die um, de stichting opgericht heeft. Dat uh, hebben, ze, o, hebben ze om niet gedaan. Ja, dat vind ik heel erg mooi, daar ben ik ze heel dankbaar voor. Ja. Wat is je eerstvolgende reis? Of staat er nog niks gepland? Ja, zeker. Daar ja, ga je naartoe? Um, uh, eind september, begin oktober ga ik naar Bangladesh... En um, dan ga ik daar spelen voor een aantal weeshuizen. En hoe kom je daar binnen? Hoe weten mensen wie jij bent... en ja, dat, dat je een toegevoegde waarde kan zijn? Nou, ik leg veel contacten hier in Nederland al. Um, en uh, ook via SOS Kinderdorpen. Ik mag in uh, de kinderdorpen spelen in de landen waar ik ben. Dus daar uh, uh, begint het al voor een deel mee. En um, ik, ja, ik google gewoon veel... en probeer dan weer naar aanleiding van de weeshuizen die ik op internet tegenkom... Weer te kijken welke Nederlandse organisaties mij meer kunnen vertellen. Want ja, het moet natuurlijk wel ook kloppen wat ja. er allemaal gebeurt. Ja. Um, en uh, op die manier check ik weer of, of het daadwerkelijk een plek is waar ik graag zou willen spelen. Dus, en en uh, wel eens geweigerd, dat mensen gewoon geen interesse hadden van. Nee, hey, cloud, dat niet. willen we niet. Nee, nee? Gelukkig niet. Nee, nee. nee. nee. nee dat, uh, wat dat betreft uh, gaan de deuren juist open. Dat is heel erg mooi. Wanneer. Um zeg je van, ja, mijn droom is compleet. Ik heb mijn baan opgezegd als advocaat, ben ik ben clown geworden. Hier heb ik het allemaal voor gedaan. Ja, wat ik zeg, als, als er, als, er uh, als je het zo zou kunnen maken... dat er op de plekken in de wereld, maar goed, dat is, dat is nee, de droom dat, van... Daar vragen we nu naar, uh, dus ja. dan, Dat op plekken waar de kinderen zijn um, in Weeshuizen... natuurlijk is het de grootste droom dat bijvoorbeeld Weeshuizen overbodig worden. Maar als je een stapje verder... Uh, nou eigenlijk minder ver gaat, um, dan is het mijn grootste droom... om op plekken waar de kinderen met z'n allen bij elkaar zijn... en een lach nodig hebben, um, de begeleiders ook in staat zijn... om op die manier de kinderen te benaderen. Dus dat het clowns-aspect en de wijze van in het leven staan... voor de begeleiders, maar eigenlijk voor alle mensen op de wereld natuurlijk... Um, uh, en het meer leven vanuit je hart in plaats van alleen maar vanuit je hoofd... dat dat op die manier verwezenlijkt zou worden. Ja. Dus je wil ook echt iets nalaten bij die begeleiders... dat die op een andere manier uh, met hun kinderen te kunnen omgaan? Ja, dat zou ik heel erg graag willen. Ja, zeker. Dankjewel, Annemieke. Ja. Um, ja, heel veel dank. <laughs> ja, graag gedaan, <laughs> wat bijzonder. Je hebt een uh, pagina volgeschreven ja. in ons gastenboek... zoals al, uh, iedere week de gasten dat doen. We zijn uh, benieuwd naar jouw invulling van de zondag. De ideale zondag. Hè? Uh, een beetje uitslapen, even blijven liggen... met alle ramen wijd open en genieten van het ochtendlicht... en de geur die dan in de lucht hangt. Daar hou ik heel erg van. Yoga, espresso, hardlopen, een ontbijtje, de krant, een boek lezen... muziek, nog een espresso misschien... naar het strand, een film, een toneelstuk of een concert met vrienden... En er dan, net voordat ik naar bed ga, achterkomen dat mensen hebben gedoneerd aan mijn stichting Global Clowning via de website globalclowning.com. Waardoor bent... mijn volgende reis om te clownen voor kinderen in ontwikkelingslanden werkelijkheid kan worden. Je bent slim, hè? Met het noemen van het webadres <laughs> de hele tijd. Vandaag wordt een prachtige dag. Tropische dag. Ja, heerlijk. Het strand kwam voorbij, zag ik. Geldt dat ook voor vandaag? Vandaag niet. Nee, vandaag dat, niet. Wat ga je wel doen? Uh... Ik, uh, er is net afgelopen week een uh, dame van SOS Kinderdorp, uh, Nairobi, Kenia... Uh, bij ons op bezoek geweest. En daardoor heb ik een aantal dingen niet kunnen doen die ik zou willen. En, uh, dus ik ga nog een beetje aan mijn website sleutelen. Ik ga nog wat mensen um, bedanken. Een nieuwsbrief ben ik bezig in elkaar te zetten... over mijn uh, werk voor de stichting. Dus ik denk dat ik dat vandaag lekker in een beetje zon, een beetje schaduw ga doen. Annemieke Bakker, alias Clown Please. Dankjewel. Uh, als u dit gesprek wilt naluisteren... ga dan naar onze website, eo.nl. Dit is De Zondag. Straks, na acht uur op deze zender, Vroege Vogels. Uh, dit keer vanaf een uh, hele bijzondere locatie, Lowlands. Bij Biddinghuizen is dat, hè? Menno Bentveld. Uh, Goedemorgen, Jeroen. Goeiemorgen. Ja, inderdaad. We zitten op uh, Lowlands. En het is een hele bijzondere plek om, uh, om uh, Vroege Vogels vanuit uh, uit te zenden. Want uh, normaal zitten we natuurlijk in de natuur met de vogeltjes om ons heen. En nu kijk ik uit over een, ja, eigenlijk nog een beetje een verlaten festivalterrein. Her en der lopen wat mensen op te ruimen. In de verte zie ik Jan Douwe Kroeske fietsen. Die is straks bij ons te gast. Uh, dat wordt erg leuk. Die gaat praten over zijn uh, Low Lab. Dat is eigenlijk... Een soort duurzaam festival binnen het Lowlands Festival. Uh, ja, we zitten hier natuurlijk niet zomaar, want we gaan praten over... hoe uh, zet je zo'n festival op op een duurzame manier? Afval, uh, energie, uh, uh, voedsel. Hoe doe je dat allemaal? Uh, natuurlijk ook uh, uh, veel muziek. Uh, en Louise Vett van het Nederlands Instituut voor Ecologie... die gaat ook praten over, ja, zo'n festival, kan dat wel groen? Nou, dat kan er zeker, anders zouden wij er niet zijn. En we gaan natuurlijk toch ook op zoek naar vogeltjes. Zullen we die to hier vinden? Nog wel, ja. Dat hoor je pas zo direct na het nieuw